to control my Van zon voor That's something.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 I already sang it from his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 In verband met de verbouwing van het station wordt er vannacht en morgen nacht geheid. De kans is groot dat omwonenden daardoor niet goed kunnen slapen en vandaar het aanbod, zegt ProRail. Tot nu toe zijn 80 mensen daarop ingegaan. Als anderen zich midden in de nacht nog bedenken, mogen ze van het spoorbedrijf meteen naar het hotel komen. Het station van Arnhem is een maand lang nauwelijks in gebruik, omdat er wordt gewerkt aan een kruising en een nieuw perron. De informele gesprekken over een rechtskabinet zijn dicht bij een ontknoping. VVD, PVV en CDA zouden alle belangrijke onderwerpen hebben besproken... en morgen komen de fracties bijeen. De partijen lijken aan te sturen op een minderheidskabinet van VVD en CDA. De PVV geeft dan gedoogsteun. Zo wordt voorkomen dat het CDA formeel moet onderhandelen met de PVV. De Griekse politie heeft met traangas een eind gemaakt... aan een demonstratie van vrachtwagenchauffeurs... Ze weigeren zich neer te leggen bij het verbod op hun staking die al een paar dagen aan de gang is. De vrachtwagenchauffeurs werken voor de overheid en zijn tegen het plan om de sector te liberaliseren. Door de staking is in Griekenland een tekort ontstaan aan benzine en verse producten zoals groente en fruit. Op de Amerikaanse erebegraafplaats Arlington bij Washington blijken 6600 mensen verkeerd te zijn begraven. Veel meer dan eerder werd gedacht. Veel lichamen liggen niet op de afgesproken plaats of er staat een verkeerde naam op de grafsteen. Op Arlington liggen 300.000 mensen begraven, vooral militairen, maar ook politici en astronauten. De directeur is naar aanleiding van het schandaal opgestapt. Op de EK Atletiek in Barcelona heeft teamkamper Elko Sint-Nicolaas zilver gehaald. Hij verbeterde vier persoonlijke records, de 110 meter horde, discuswerpen, bolstokhoogspringen en speerwerpen. Ingmar Vos eindigde als elfde. Het weer, vannacht wisselen opklaringen en enkele buien elkaar af, het is een graad of twaalf... Overdag bewolking en buien, in de middag wat meer zon, het wordt dan zo'n 21 graden.